Van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 4 uur. Dit is Jeroen aan met het NOS-journaal. Minister Klink wil opheldering over een maatregel van het Academisch Ziekenhuis Maastricht. dat weigert patiënten met zeldzame aandoeningen aan het immuunsysteem te behandelen. als zij niet in de directe omgeving wonen. In het tv-programma Buitenhof zei Klink dat hij de leiding van het AZM zal uitnodigen voor een gesprek. Volgens het ziekenhuis is de maatregel noodzakelijk om de zeer specialistische zorg kostendekkend te kunnen blijven aanbieden. Klink wijst erop dat de academische ziekenhuizen juist extra geld krijgen om complexe behandelingen uit te voeren. De minister vindt dat een ziekenhuis een patiënt met een zeldzame aandoening nooit mag weigeren vanwege de kosten. Een vrachtwagenchauffeur heeft in het Groningse vestingsstadje Boertangen een ravage aangericht... Hij reed met zijn vrachtwagencombinatie naar het centrum, maar de historische bruggen op zijn route waren niet op het gevaar te berekend. Hij reed de houten deuren uit de poorten van twee oude bruggen. Ook een paar monumentale panden waaronder een synagoge werden beschadigd. De rit eindigde op het marktplein van Boertangen, waarin nog twee lantaarnpalen omver en een dakgoot raakte. De politie heeft de man van 58 ingesloten omdat hij een blaastest weigerde. Tientallen radiozenders brengen morgenmiddag een eerbetoon aan DJ Arjen Goldeman, die woensdag overleed na een val in zijn huis. Onder de zenders die meedoen zijn Kink FM, Radio 2, 3 FM en veel lokale omroepen. Kort na drie uur draaien ze allemaal het lievelingsnummer van Goldeman, Tears Run Rings van Mark Elmond. Golleman was manager en programmamaker bij Kink FM en de voice-over van RTL 5. Hij wordt morgenmiddag gecremeerd. In de eredivisie heeft Ajax thuis met 1-0 van AZ gewonnen... Gregory van der Wiel maakte in de 63ste minuut het winnende doelpunt. Scheidsrechter Kuipers gaf zeven gele kaarten aan AZ. Bij Ajax ging alleen Linkren op de bon. AZ-trainer Dick Advocaat werd tegen het einde van de wedstrijd naar de tribune gestuurd na aanmerkingen op de leiding. Het weer bewolkt en overwegend droog. Maxima tussen iets onder nul in het noordoosten en een paar graden boven nul in het zuiden. Vannacht overal lichte vorst. Morgen soms zon, maar ook kans op een was.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 ...vandaag, uh, Tears for Fears. Tenminste voor de CFM luisteren, laat ik het dan maar zo zeggen. hebben uh, tussen 12 en 12 had ik al een uh, nummer uitgezocht uh, van Tears for Fears. En dat was Late So Low, Tears Roll Down. Maar dit is een andere versie van uh, de heren. En dat was namelijk Change. Zondag in Kennemerland. Op twee frequenties live. Bloemenauw 105.8. Zandwoord 106.9. Dit is Zondag in Kennemerland. Laten we nog eens even gaan kijken straks uh, wat er nog allemaal in uh, de regio zo al plaatsvindt. En wat heeft plaatsgevonden. En met name dat laatste is dan even van belang. Dat uh, dus uh, zeg maar ook het uh, komende uur. Want het is een beetje rustig op uh, alles uh, wat, uh, wat met echte activiteiten te maken heeft. In uh, sportverband. Geen hockey. Geen voetbal. Dus dan uh, gaan we gewoon vooral uh, verder met uh, nieuwsberichten voordragen. En dat soort zaken. Dus... En dat uh, doen we gewoon tot 5 uur op de beide zenders 106.9 en 105.8 in Bloemendaal dan. En uh, op de kabel is het 104.5 in Zandvoort en op de 89.5 in Bloemendaal. Zo, dan is iedereen weer op de hoogte wat dat uh, allemaal in uh, mag houden. Gaan we weer gewoon uh, verder met uh, muziek uh, te draaien. Dan moeten uh, we moet het wel eventjes uh, netjes uh, klaar hebben staan, want... Dat had ik dus weer helemaal niet. Uh, deze track uh, is ook zeer bekend uh, in het afgelopen jaar. Lekker in het gehoor uh, klinkend, dus zeker weten. En als je op de dansvloer staat, namens nou, van allemaal, ga dan maar gauw af. Hier is Cascada. Oh. It, come and give me some more. Watch me getting physical, out of control. There's uh, people watching me. I never miss a beat. Still the night, kill the lights, feel it under your skin. Time is right, keep it tight. Get back. Evacuate the dance floor van Cascada was dat. <tieft> Dan gaan we weer eventjes het lokale nieuws eens even bekijken. Het regionale nieuws bij eigenlijk. En bij een overval op een praxisfiliaal aan de Bergmanstraat of de is gisterochtend rond 7 uur een medewerker van de bouwmarkt daar neergestoken. Meerdere daders overvielen de bouwmarkt om er daarna met een onbekende buit van door te gaan. De medewerker is ernstig gewond overgebracht naar het ziekenhuis. En wat er zich precies heeft afgespeeld is vooralsnog onduidelijk. En de politie spreekt van meerdere daders die nog voortvluchtig zijn. Al dus het bericht. Maar ook dat is een beetje weer uh, ja, achterhaald. Want vanmorgen uh, stond er dit op uh, de AB radio website. Uh, de praxismedewerker die uh, afgelopen zaterdagochtend werd neergestoken... bij een overval op uh, de praxisfiliaal aan de Bergstraat, die maakt het goed. Politie laat weten dat het slachtoffer is geopereerd... en niet meer in levensgevaar is. Meerdere daders overvielen de bouwmarkt... om er daarna met een onbekende buit vandoor te gaan. Politie laat aan AB Radio weten... of uh, dat het om drie tot vier daders ging. En na overval zijn ze gevlucht in een auto... en wat er zich precies heeft afgespeeld is vooralsnog onduidelijk. Later op de dag kon de praxis opengaan voor publiek. Dus ook daarvoor geldt eigenlijk, denk ik... Uh, als uh, men meer weet over dit uh, verhaal. Dan kan men even bellen naar de politie. 0900 Ik zeg het dus nogmaals. 0900 Ook voor de mensen die misschien iets weten over de overval. Die heeft plaatsgevonden in Nieuw-Vennep. Bij de Praxis Bouwmarkt. Dat wat uh, betreft uh, voorlopig het uh, verhaal uit de regio. Dan gaan we even weer terug naar de sport. <coughs> Excuus. Uh, Marianne Forst die heeft uh, vandaag in Hoger Heide de laatste wereldbekerveldrit... bij de dames van het seizoen op haar naam gebracht. En Daphne van der Brand eindigde achter Sanne van Paasen op de derde plaats... en verzekerde zich daarmee van de wereldbeker. Achter uh, de Nederlandse supertrio legde de Tsjechische Katrina Nash... Uh, die vorige week de wereldbekerwedstrijd in Roubaix won... Maar ditmaal door een valpartij uit de kop van de wedstrijd was weggevallen beslag op de vierde plaats. De Duitse Hanka Koepvernagel, ja zeker, ook die is nog altijd uh, actief, uh, eindigde als vijfde. Het is een beetje zeg maar, de plaaggersten van Marianne Vos, zowel bij het veldrijden als op de weg. Uh, koersen. Daar uh, kan die Hanka Koepvernagel nogal eens voor wat problemen zorgen bij Marianne Vos. Maar Vos was dit keer toch uh, iedereen te slim af. Vol, uh, volgende week uh, zal zij haar wereldtitel moeten gaan verdedigen in Tabor. En Van der Brand, Van Paasen, Nash en Koepvernagel vormden in uh, Roubaix ook al de top 5. Dus het is nog helemaal geen uitgemaakte zaak hoe dat uh, straks uh, er verder uit uh, gaat zien. Maar dat is uh, het uh, verhaal van vandaag... ...in het uh, veldrijden. Nou, op dit moment verder even niks te melden. Dan gaan we gewoon uh, verder even met muziek. Hier zijn uh, de mannen van Chef Special.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 in it, incomplete when I miss to see That we all carry colors, ought to share with each other I'ma be me, and you can still be you But we be so much more, what we feel in the dude. I hit it mm. Take a look at my painting, baby It's all me, please look carefully Take a look what I made, now, baby It's all me, please be careful, please Take a look at my painting, baby It's all us, colors are the dots. Take a look what I made now, baby. It's all. And I taste my tears. I got no shades on stage. I'm naked up here, and all them critics in line. Written some lies, but while they blind, for my soul. When they think with their minds. But yo, hatred divides so us. I'm digging in time. 1968, the night that the king died. I can't expect us to all think alike, but I like the idea that I think that we might. So give it a try if you're feelin' my vibe. 'Cause you all got your pain, and I'm giving your mind, Why criticize, ruin it? why, I threw a please, lose your mind and do So don't talk. But so far, silence king goddess can men broken hearts. Lose me on the surface, come and meet me underneath. Cause every word I drop is another fall and me. Take a look at my painting, Bibba. It's on me. It's all me. plaatje. Het uh, kan mij niet zo snel genoeg beginnen. Een beetje, weer, een beetje gewoon lekker zonnetje erbij. En niet die, die koude toestanden met af en toe wat uh, van dat witte spul wat op de heggen ligt. Ik heb er meer dan genoeg van eerlijk gezegd. En uh, Het is ook uh, gewoon vervelend. Uh, het, als het nou ligt en je loopt erop, dan valt het allemaal mee. Maar Wat gebeurt er dan s'nachts? S'nachts gaat het dan in één keer vriezen en voordat je het weet, lig je gewoon op je gat. En dat... ...is nou het minder leuke aan sneeuw. Juist. Uh, we gaan even naar, het, uh, naar de Eredivisie... ...want uh, er zijn nog een aantal wedstrijden die nog bezig zijn... ...en er zijn er een aantal uh, beëindigd. Vandaag uh, kwam Ajax in actie. Dat won met 1-0 door een doelpunt van Gregory van der Wiel... Groningen won niet van Twente. Het werd gelijk spel. En dat is kostbaar puntverlies voor de Tukkers. Daar kom ik zo op. En Sparta, dat is nog niet afgelopen tegen Den Haag. 0-0. En Feyenoord dacht 2 of 3 punten mee te nemen uit Venlo. Maar daar dachten de Venlo-naden van VVV toch iets anders over. Het staat inmiddels 1-1. Dus daar is de wedstrijd nog aan de gang. Maar hoe lang het gaat duren, dat is nog niet helemaal bekend. In ieder geval even de voorlopige uh, tussenstand met al die andere uitslagen die ik al eerder heb uh, genoemd in deze uitzending is als volgt. PSV komt nu naar het uh, gelijke spel van Twente tegen Groningen nu alleen op kop. Met twee punten uh, voorsprong op uh, Twente. Want dat heeft natuurlijk uh, gelijk gevolgen, die, uh, dat gelijke spel daar in Groningen. 51 om 19 gespeelde wedstrijden en 49, om gespeelde, eh, 49 punten om 19 gespeelde wedstrijden voor Twente. En derde staat Ajax met 42 uit 19. Feyenoord, dat uh, staat nu nog gelijk. Dat zal misschien wel zo blijven. En dan komen de Rotterdammers op 38 punten en 19 gespeelde wedstrijden. Dus dat is dan het uh, verhaal. Nou, Sparta dat uh, won niet van ADO vandaag... Het uh, werd gelijk en dat betekent dus ook voor uh, Sparta dus één punt erbij. En net zoals Den Haag dat ook één punt uh, vergaart. En Hereveen dat gisteren won, dat is dus net buiten bereik voor de, uh, voor, uh, de Spartanen. Want Hereveen uh, staat dertiende en Sparta staat dus nu veertiende met 19 uit 19. Daaronder staan Nek met 16 uit 19... ADO staat uh, daar weer onder met 15 uit 18. En Willem II staat daar weer onder met 14 uit 19. En Hekkersluiter is RKC met 12 uit 19. Dus ze zijn nog niet helemaal weg, de Waalwijkers. En dat uh, is dan even het voetbal voor dit moment uit de eredivisie. Limitation. Roll up for the mystery tour Roll up to make a reservation Was alone and tired Uit 2008 alweer. Uh, dat was Viva la Vida. Uh, half vijf inmiddels bij Zivem Zandvoort en AB Radio. Nog eventjes uh, even wat nieuws hier uit Zandvoort. Uh, dat stond van de week in de Zandvoortse krant. Uh, Zandvoortse koerant moet ik er eigenlijk bij zeggen. Berichten pluk ik er even af. Want de Rekenkamer heeft in een onderzoeksrapport over de juridische controle... getiteld veelvuldig en onzorgvuldig... behoorlijk kritiek geleverd op de gemeente Zandvoort. En dat bleek vorige week woensdag... tijdens een vergadering van de commissie Planning en Control. In het rapport doet de Rekenkamer tevens een aantal aanbevelingen. En in dat rapport doet de Rekenkamer verslag... van haar bevindingen naar de juridische controle... of ja, eigenlijk juridische controle... in de gemeente Zandvoort. En uh, getracht is daarbij zo kort... en zo helder mogelijk beeld te schetsen... van de huidige situatie binnen de gemeente Zandvoort. Nou... Gaat dan uh, Het een en ander over, uh, wordt er dan gesteld. Volgens Gert-Jan Bluis van het CDA hier in Zandvoort zijn de rapporten uit het verleden niet of niet goed behandeld door het college in de gemeenteraad. En zal volgens hem in de toekomst dat anders moeten gebeuren. Cor van Koningsbrugge van de, uh, de gemeente op Lange Zandvoort vroeg om uitleg over de conclusies die het college trok. We hebben fouten gemaakt en krijgen strafwerk, maar wat gaan we er dan mee doen? Vroeg. ...van Koningsbrugge zich af. Bim Kuiker van de Partij van de Arbeid van Zandvoort... ...was niet blij met het verhaal... ...maar wel met de constateringen die erin staan. En volgens Hans Drommel van de VVD... ...roept het rapport bij de VVD Zandvoort... ...enige gjerne op. Zijn partij trekt het zich aan... ...en gaat de aanbevelingen dan van harte uitvoeren. En de onafhankelijke rekenkamer is goud waard... ...volgens Drommel. En Kees van Dursel van GroenLinks... ...noemt de reactie van het college... ...die bij het rapport uit... ...zijn gevoegd ronduit storend... Heeft de burgemeester dan niks gezegd? Nou, burgemeester Niek Meijer antwoordde dat de reactie van het college een effect heeft gehad. Die in ieder geval niet zo bedoeld is. Het rapport van de rekenkamer stelt niemand gelukkig. En zo stelt Meijer, ik kan u mededelen dat het college met een inhaalslag op alle fronten bezig is. En dat hier een puinbak zou zijn, is zeker niet waar. We hebben het vertrouwen dat we de goede kant op zijn gegaan. Aldus de burgemeester hier in Zandvoort. Dus dat is even over de kritische rekenkamer voor de gemeente Zandvoort, die daar ook nog het nodige zegt. Verder is er de afgelopen week ook een uh, inzamelpunt voor het plastic afval. Want uh, de gemeente Zandvoort heeft uh, elke burger aangeschreven... dat uh, ook het plastic restafval te scheiden van het uh, gewone huisvuil. Uh, en wethouder Wilfred Taten gaf daartoe het startschot. En Zandvoort kan dus nu een groter bijdrage leveren voor het milieu. Voor een schoner milieu. En Zandvoorters kunnen hun plastic afval gescheiden aanleveren... Waardoor het gerecycled kan worden. En plastic verpakkingen zoals flessen, flacons, tubes, plastic zakjes, bakjes. En boterkuipjes mogen dan in de speciale containers. En deze zijn herkenbaar aan de Plastic Heroes logo. Ik moet het wel goed zeggen. Dus daar uh, kunnen de mensen dan hier in Zandvoort terecht voor uh, de plastic. Voor het plastic dan uh, plastic afval. En uh, dan is er ook nog een Taizeed-dienst in Zandvoort. Uh, dat vindt plaats op 5 februari. En dat is na een maandje pauze. Dan is er weer een Thaisee-dienst in de protestantse kerk aan het Kerkplein. En tijdens deze viering gaat het om keuzes maken. Het thema is afgeleid van een tekst uit het Evangelie voor uh, volgens Johannes. De dienst begint om half acht avonds En wie mee wil zingen is al om zeven uur welkom. Dus op vrijdagavond 5 februari. En na de dienst kan er onder het genot van een kopje koffie of thee nog even worden nagepraat over dit uh, fenomeen, de dienst, de thaisee dienst uh, in de protestantse kerk. Dat uh, even voorlopig het uh, nieuws van dit moment, dan weer even terug lekker naar de jaren 60. Ik vind het ook wel leuk. Hier is Jesus is just alright with me van The Birds. Mirko Haarmans uit Amsterdam, hou vast. Een single uit 2008 alweer. Uh, wordt uh, s'nachts nog eens, wel eens op de landelijke zenders gedraaid. Maar hij maakt uh, gewoon uh, leuke luisterliedjes. Dus het uh, is aan mij wel besteed om dit ook nog uh, bij hier uh, bij CFM Zandvoort en AB Radio op de zender te zetten. 10 over half 5 inmiddels uh, geworden. Daarvoor de, de Birds met Jesus is just alright with me. Dan uh, nog even naar het tennis van, uh, de, ja, van uh, de laatste dagen, zou je bijna zeggen. Want uh, wordt de Australian Open in Melbourne wordt afgewerkt. Inmiddels uh, zijn we daar een beetje zo doorgekomen tot de kwartfinales bij de dames. En uh, zijn er ook de heren zo langzamerhand in die buurt terechtgekomen. Want titelverdediger Rafael Nadal is tot de laatste acht van de Australian Open doorgedrongen. Dus de kwartfinales. De Spanjaard in Melbourne als tweede geplaatst legde het servicekanon Ivo Karlovic zonder al te gro uh, grote moeite aan banden. Gebeurde met uh, de setstanden 6-4, 4-6, 6-4, 6-4. Kroaat vuurde 28 aces af en won ook de meeste van zijn opslagbeurten. En dat was dan wel echter eenvoudig. Maar er zit echter altijd wel een minder dodelijke servicegame bij. En dan moet er gespeeld worden voor de punten. Nadal, die meer uh, maar één zwakke... Kende, een zwakke game en daardoor uh, verloor hij dan ook uh, de set. Toonde in die game zijn klassen met snel voetwerken en geweldige reflexen. Dus dat was dan het moment dat die Karlovic niet goed uh, stond te serveren. Want daar moet je het dan als tennisspeler van hebben. De volgende opponent van Nadal is Andy Murray. De schot wonde maar twee van uh, de eerdere ontmoetingen tussen uh, Nadal en Murray. En uh, de andere zeven gingen dus naar de Spanjaard dan uh, gaat het verhaal natuurlijk nog verder. Want die Andy Murray, waar ik net over sprak, die bereikte voor de eerste keer de laatste acht in Melbourne. De dus schot vijfde geplaatst, wist ook betrekkelijk simpel een servicekanon onschadelijk te maken. Dat was dan John Isner. Die werd met 7-6. ...in de tiebreak van de eerste set verslagen. 6-3, 6-2. En ook die kon vertrekken, John Isner dan. En Murray gaat dus nu naar de kwartfinales... ...en stuit dus daar tegen Rafael Nadal. Murray kende twee stroeve service games... ...waarin de Amerikaan breakpoints kreeg... Maar hij werkte ze alle vier weg. Isner stond in zijn opslagbeurten vaker onder druk. En als er rallies gespeeld werden, trok hij aan het kortste eind. Daarnaast was de Amerikaan kwetsbaar aan het net. Hij had ook zelden een winnende return in huis en kreeg weinig punten cadeau. En Murray maakte maar acht onnodige fouten en was dan ook de logische winnaar. Zo uh, vertelt het uh, verhaal dan. En voor Juan Martin del Potro uit Argentinië waren de achtste finales het eindstation... Uh, de winnaar van de US Open moest zijn meerdere herkennen in de Kroaat Marin Silic. 7, 5, 4, 6, 5, 7, 7, 5 en 3, 6. Het was wel een vijfzetter en die wedstrijd duurde ook maar liefst 4,5 uur. Luidruchtig aangemoed door een grote schare Ossis van de Kroatische origine... ...maakte Silic een, een zinderende duel van tegen de Stoïcijns uh, spelende... Uh, ...ja, nou, hij was zelfs Stoïcijns, die Silic... Maar hij liet zich niet het kaas van de brood eten door de Argentijnen. Prima eerste opslag was daarbij het voornaamste wapen van de Kroaat. En ook zocht hij vaak en met redelijk veel succes het net op. Del Potro kwam in de vierde set nog wel terug. Maar Seelits was over het algemeen fitter. In de vijfde set werkte hij op 5-3-2 breakpoints. Dat is altijd een cruciaal moment. Daarin wilde Del Potro toch nog proberen om de wedstrijd naar ze toe te trekken. Maar de dus, uh, Kroaat maakte het uh, toen gewoon simpel af. Uh, en die setstand werd dus 3-6 in het voordeel dus van de Kroaat. En Andy Roddick... Dat was ooit de tegenstander van Timo de Bakker in de eerste ronde. Die haalde ten koste van Fernando González de laatste acht, maar had daar bijna wel 3,5 uur voor nodig. De Amerikaan won met 6-3, 3-6, 4-6, 7-5 en 6-2. En Roddick stond vanaf het begin onder druk en kreeg het vaak aan de stok met zijn umpire. De Chileen vloor op zijn beurt zijn zelfbeheersing toen Roddick... Uh, de vierde set had gewonnen via een challenge en een discutable online call. Gonzales leverde vervolgens aan het begin van de vijfde set direct zijn service in. En kon die break niet meer repareren. Hij schonk uiteindelijk met een dubbele vaat de zege aan Roddick. Die in Melbourne vier keer de halve finales haalde. Maar nooit de finale wist te winnen. Al dus uh, uh, zo op dit moment het verhaal van de Australier Open. En welke luid daar allemaal door zijn gedrongen. In uh, de kwartfinales, bij de heren dan althans. Want bij de dames gaat het uh, onder andere ook heel goed voor Justine Henet, die met de tweede uh, toernooi bezig is, sinds haar comeback. En die comeback uh, wordt extra veel glans gegeven... doordat Henet ook bij de laatste acht zit uh, bij de dames dan. Althans, dat zeg ik dan nu even uit mijn blote hoofd. Uh, nu weer gewoon muziek. Hier zijn de editors met Papillon. John Doe's Revenge zoals als er klonken hier bij ons in de studio van van Zandvoort. En uh, dit was Black Rose. Ze zijn bezig met nieuw demo materiaal. En ze zullen uh, in februari nog een optreden gaan verzorgen in het Witte Theater. Ik dacht de 21ste februari, maar dan moet je maar even nakijken. Nou, dit was het uh, weer voor uh, vandaag. Het uh, programma zit erop. En uh, we sluiten af met een echte ska-nummer. This is Much Too Young. For the specials. Much Too Young.